De alternatieve oranje camping in Polen, Dutch invasie, is een drama. De huisjes en sanitaire voorzieningen zijn zeer slecht. Ook komt de organisatie allerlei beloften niet na. Dat zeggen verschillende Nederlanders die daar op dit moment zijn. Zo zouden er van de camping naar het centrum van Garkov bussen rijden, maar die rijden niet. Verder zouden er een grote feesttent en een bar op het terrein aanwezig zijn, maar ook die ontbreken. De belangstelling voor de Oranje Camping is niet erg groot. Er zijn maar 30 Nederlanders. De organisatie sprak eerder van duizend reserveringen door Nederlandse voetbalfans. Een aardbeving voor de kust van Turkije heeft een aantal Griekse eilanden en het zuidwesten van Turkije getroffen. De beving had een kracht van 5,7 op schaal van Richter. Het epicentrum lag 70 kilometer ten oosten van het Griekse eiland Rodos. Daar renden mensen volgens ooggetuigen massaal de straat op, maar er zijn geen berichten over gewonden of schade. In het westen van Birma is de noodtoestand afgekondigd vanwege geweld tussen boeddhisten en moslims. De president van Birma heeft dat bekendgemaakt in een korte tv-toespraak. Hij roept de bevolking op kalm te blijven. Burmese media melden dat vrijdag zeker zeven mensen om het leven kwamen bij etnisch geweld in de westelijke regio van het land. Honderden huizen werden in brand gestoken vanavond vanuit het zuiden meer bewolking. Vannacht op veel plaatsen regen. Morgen ook van tijd tot tijd regen met kans op onweer. Temperatuur morgen rond 18 graden. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 en 2 Entertainment View, straks popster Henry, wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied? En, zometeen, alle campagne van Obama zijn nu te zien in een handig overzicht op Spotify. Heb je hebt het al gehoord? Obama is ook, heeft ook gezongen tijdens een persconferentie. Hij zong namelijk een nummer van L Green. Nou ja, later er meer over.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 Maar ook uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 same thing, baby since we've been together ooh, loving you forever is what I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 Henry. Oh, what like did News with Popstar Henry.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 Goed jongens, daar, daar bellen we natuurlijk niet voor, hè, voor het weer. Daar kunnen we straks altijd er even over hebben. Maar we hebben nu wel wat shownieuws voor jullie allemaal natuurlijk. Hè. Ja, ik ben benieuwd. Ja, wel, ik heb in ieder geval nog een, uh, ja, een hele, hele, hele, hele lullige eigenlijk voor, voor Annie Huisman. Ja. Want uh, ja, zijn dochter is weer thuis. En, uh, niet niet maar zijn dochter zo lekker zo graag thuis komt, Dat, daar gaat het niet om. Maar uh, ja, de, ja, de man van, uh, van Lokke, de dochter van Annie... Uh, ja, die is weer thuis gekomen met ze ruzie heeft met, uh, met, met de man. oh, Dus die hebben een groot, hoogslopende ruzie. En uh, ja, René Huisman zelf zegt ook: wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van: we hebben levendig een nachtmerrie die geen enkel oud toe ja. ja. Ja, en Loppie wordt uh, meermalen bedreigd en geclineerd. En, en uh, ja. Ze zegt op een gegeven moment ook: van ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb inderdaad René toch die ellende die willen besparen. Maar ze kon inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden. En Gelief, uh, die drinkt al veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh, nou, ze is zo bang van hem geworden dat ze op de bank ging slapen en de voordeur liet ze openstaan dat ze, ze snel in de muur kon vluchten. Ja. Maar goed, ze, ze, de man op wie ze zo'n zegt ze, die heeft zich ontoppen als een Oké. Okay. Nou goed, ik, ik kan er natuurlijk niet over oordelen wat er precies gebeurd is. Ja, dit, dit is dan, als het zo ver gaat, dat de ruzie uit de aard en uh, dit soort dingen, dat dan zijn we beter wegwezen natuurlijk. Hè. Ja, tuurlijk, logisch. Dus, nou, afgelopen ze tegen Hennie Huisman zitten er natuurlijk wel mee. En, ja uh, goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat je je dochter weer thuis hebt, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je ja, weet, een stuk privacy kwijt bent natuurlijk, hè. Ja. Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen. In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel sterk tegen die daar, hè? Yes. Goed, dan hebben ik nog wat ander nieuws, hè. Uh, ja, de zanger Rienis, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal nog wel, hè. Tuurlijk kennen we Rinus. <laughs> ja, de zwakbegaafde zanger, uit <laughs> Dat zou je niet uh, zeggen, de... hè, zwakbegaafd. <laughs> wat zeg je? Dat zou je niet zeggen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 Dat je zo zoiets doet weet je wel met, met een zwakbegaafde personen ja. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar uiteindelijk moet het ook een keer op zijn met die vrouwen trouwens. Ja, ja, ja, zeker. Want dit, dit, dit gaat een beetje ongein worden. En nee, dit is op een gegeven moment zwakbegaafde figuren uh, neerzetten en dan. Of oh, oh, wat zijn we het leuk. Dat zijn we, ja, vind ik ook ja. Dat moet ik hier ophouden. Maar ja, goed, wachten we wachten wel eens even af hoe het, hoe het verder gaat. Um, uh, nou ja, ik heb mijn gedachten over, hè? Ja.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 Daar wist ik nog steeds van dat we het een beetje rustig aan doen. Die laat die kip helemaal lekker gaan. Ja, daarom. Maar um, hoe ziet die show er verder uit? Gewoon net als de Voice of Holland met een battle en een uh, live show? Uh, ja, dat is ook de bedoeling, dacht ik, met de uh, met Voice Kids. Je okay. hebt uh, dus de voorrondes waarin de teams bekend worden gemaakt van de diverse coaches. En ja. uh, daarna krijg je dus de battle.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 Hij zegt van: ja, We zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. We uh, vinden het leuk om rond uh, te trappen en te feesten. Ja, ik denk het ook dat het wel dat we gezelliger zo zijn met Peris Filter, natuurlijk. Ja. En uh, ja, of het überhaupt wel wat wacht in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, zeker. Maar dat is dan weer voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het op, die ding hier al op de gaten van nee, jullie? Heel goed. <laughs> Goed ja jongens, dat blijft voor mij niks anders over dan en uit de huidige thuis. Uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend me wensen. Uh, dat het we maar gauw weer uh, zonnig mag worden. Dat er we weer uh, heel veel toeristen komen naar dus Zandvoort. En uh, dat we weer uh, lekker in de zon kunnen liggen. Nou top. Henry, dankjewel. Een heel fijn weekend hè? Uh, jullie ook een heel fijn weekend. Uh, graag de volgende week weer hè. Ho, hoi. Hoi, toi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 Tijd weer, zie je verder. De volgende letter we all know. Ever felt the show that one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep me. Simply cherishing Just like a best friend. Instead van de letter wordt, the original peacemaker maker. universal and strong.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 One day fade away And while they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 En in de eter op 106.9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Jobboort met het NOS Journaal. De verkiezingen in Libië worden een paar weken uitgesteld. Ze stonden gepland voor 19 juni. Het wordt nu 7 juli. Het Duitsel heeft volgens de verkiezingscommissie te maken.